Q-bus vindt het te gevaarlijk om ze de weg op te sturen... omdat het door regen en ijzel verraderlijk glad kan zijn. In de loop van de ochtend wordt gekeken wanneer er weer veilig gereden kan worden. In Sprangkapelle in Brabant werd gisteren een cocaïnewasserij ontdekt... waar drugs geschikt werden gemaakt voor de verkoop... en daar is nu een man voor opgepakt. De drugs werden bewerkt in een huis waar honderden jerrycans met chemicaliën stonden. Om het allemaal af te voeren waren twee vrachtwagens nodig... In Nijmegen hebben vier jongens zich gemeld bij de politie voor een vuurwerkexplosie vorige week. Jongeren hadden in een speeltuintje een vuurtje gestookt en er vuurwerk ingestopt. Een buurtbewoner probeerde het te blussen met sneeuw, maar het ontplofte en hij raakte gewond. Het is niet duidelijk of de vier verdachten zijn of getuigen. Het Overijsselse dorp Espeloo heeft het record van de hoogste sneeuwpop weer terug. Ze hebben er een gemaakt van 16 meter hoog, dat is een flat van vijf verdiepingen. Eergisteren verbrak Staphorst het oude record... en daarna is in Espeloo dag en nacht gewerkt met hoogwerkers en shovels om het terug te pakken. In het westen regen en ijzel, dit gaat richting het oosten en zorgt vanaf 10 uur voor gladheid. Er is dan code oranje. Morgenochtend kan het ook nog glad zijn. In de middag is het 3 tot 8 graden met af en toe regen. Dat was het nieuws op 53 Dan het verkeer door Flitzmeister met uh, rustig op de wegen geen vertragingen. Wel één uh, controle die ze vinden op de A7-vertrachten richting Heerenveen... bij het Eerwisvol op de rem bij 152.1. Swiss Sens viert het winterseizoen. Lekker, ah, oh, cocoenen. Daarom hebben we deals waar je het warm van krijgt. Zoals Spring Home 105 voor 1190 euro. Swiss Sens for everybody. FBI don't know!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 Don't need nobody Just need your body eh eh. Show me that soul sweet like honey Don't need no talking Just need your body eh eh. Your loving on me makes me feel special No heaven on earth if I can't be with you Show me your eyes so I can tell the truth serieus onderweg van de auto naar het pand van Talpa. Drie keer onderuit gegaan. Lang uit. Hoi, goedenavond. Five, three, oh. Och, jongens, wat is het glad. Ja, eh, het is zeg maar niet, niet overdreven. Weet je wel, soms eh, doen ze wel eens allemaal van die oproepen... en dan denk je, ja, het viel alles mee. Maar echt, een schaatsbaan is er niks bij. Veel mensen zijn ook eh, door het ijs gezakt ook, eh, vandaag in het nieuws... Ja, het is sowieso nergens veilig om uh, op open water te schaatsen. Laat het nog even duidelijk zijn. Dat geldt ook voor uh, sloten en kleine plassen. Uh, laat de Utrechtse gemeente net weten. Ja, ik weet het. De drang is zeer aanwezig. Want ja, ik en mijn vader zijn ook zo, weet je wel. Dan denken we, oh, we zien een laagje liggen. Zullen we, zullen we even proberen, weet je wel. Hoe leuk het ook is, weet je wel. Lekker voor de deur, een beetje schaatsen, warme kop choco. Het is levensgevaarlijk vanavond. Dus uh, doe dat niet. En ga ook vannacht uh, en vanavond überhaupt niet de weg op. Nee, ja, we staan echt in de fik met z'n allen. Maar uh, het is dus echt nodig, ja. Dat adviseren het Kalemie uh, en uh, de Rijkswaterstaat dus. Omdat het zo uh, spek en spek glad is. Kortom. Kom, zo snel mogelijk naar huis, verwarming aan, lekker onder een dekentje. En voor alle avondwerkers, wees extra voorzichtig vanavond. Ja, en van de ene waarschuwing gaan we naar de ander. Ik waarschuw je voor deze gevaarlijk lekkere dansmesh. Thomas Gray en Rumors op 5.3.8.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 You're a rock star, Get the show on. Get paid. And all that glitters is gold. Only shooting stars break the mold. It's a cool place.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 Ik vertelde net dat ik zojuist van mijn auto... onderweg naar het Talpa-gebouw... drie keer onderuit ben gegaan. Ja, komt een berichtje binnen van vaste luisteraar Walter... Maar dan ben je vandaag dus meer Julia van dan met al die gladigheid daar. Ja, toch leuk. Ja, ik heb toch weer gelachen. Hey, eh, buiten is het natuurlijk nog steeds één grote ijsbaan, wat ik net al zei. Maar uit onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de Nederlanders al helemaal klaar is met die kou. Ja, 56% noemt zichzelf, vind ik trouwens nog best wel laag, maar noemt zichzelf een, een zomermens. En de rest die zegt: nee hoor, die winter heerlijk. Maar ja, die groep die ligt ook gewoon. Want die liggen vanavond ook gewoon met een dekentje op de bank, weet je wel. Valt ook wel te verklaren hoor, dat uh, meer dan de helft de zomermensen is. Want uh, uh, in de winter krijgen we in Nederland uh, gemiddeld maar zo'n 200 uur zonlicht. Nou, even voor je beeldvorming. In de zomer is dat ruim... Drie keer zoveel. Ja, dus geen wonder dat de helft van onze muur ergens op winterslapen heeft staan, weet je wel. Dus ja, we doen voor nu nog even alsof we het gezellig vinden, toch? Met de chocomel en de sloffen. En heel eerlijk, de sneeuw van de afgelopen dagen was ook wel heel even gezellig, toch? Maar in ons hoofd, eerlijk, zitten we al lang meer op het terras met een zonnebril. Een lekkere bitterbal. Een koude appelrol. Ja, en daar past eigenlijk maar één track bij. Radio 538. Hey, uit welk jaar komt dit geluid, de Mannequin Challenge, ken je hem nog? Ja, die hype van een paar jaar terug, waarbij iedereen ineens stokstijf bleef staan. Alsof de tijd even zo bevroren was, weet je wel. Terwijl de camera dan langzaam door de ruimte bewoog. Iedereen deed ook mee: scholen, sportteams, zelfs beroemdheden. En het Witte Huis. Ja, we gaan zo even terug naar dat jaar. En ook Pink onderweg. Wanneer stuur je in rekening in naar Radio 538? Nou, bijvoorbeeld als je een nieuwe trapleuning nodig hebt. En wat doet een beetje trapleuning tegenwoordig? Ja, het geeft toch wel een hoop ondersteuning, toch? <tog>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 Da da da di da da da da, da. Oh, da, da. And you sold us down the river too far. What about? Us? So Met welk jaar komt dit geluid? Ja, die hype van een paar jaar terug, weet je nog... waarbij iedereen dan een stok stijf bleef staan... alsof de tijd even bevroren was... terwijl de camera dan langzaam door de ruimte bewoog... De Mannequin Challenge heette die. 538, Julia van Rijmland. Het antwoord is 2016, ja. En uh, nu 2026 is begonnen, is er meteen weer een, een nieuwe trend. We kijken namelijk allemaal massaal terug naar het jaar 2016. Ja, bij mij uh, bestond dat jaar voornamelijk uit uh, stiekem tot veel te laat uitgaan. We zeggen dat ik bij een uh, vriendin logeerde, maar dan gewoon bij een jongen was blijven hangen, weet je wel. En dus had altijd standaard een, een selfie stick in mijn tas, en uh, ik had altijd een om mijn nek. Weet je wel, zo zo'n zo enorme, heftige halsbandketting. die bijna bij, bij, bij, geen lucht door je, door je longen kreeg. En de bewijzen zie je trouwens op mijn uh, Instagram. Julia van de Rijenam. Ik ben sowieso ook benieuwd. of jij ook nog wat uh, gekke, of uh, leuke. of uh, ook beschamende foto's hebt. Stuur ze dan uh, sowieso even door naar de app van 538. Vind ik hartstikke leuk om te zien. Ja, en nu we dan toch met z'n allen aan het terugkijken zijn naar 2016. dan wil ik als nerd dan ook wel even een samenvatting horen. van de grootste hits uit dat jaar. Let's go! Hello, Hello. girl. I, was in. I took a pill and beat it beat me. Before I met you, I drank, I drank too much. Hurry up now, I need a miracle. Sussing, sussing, sussing. If you feel you're sinking, I won't jump. Is it too late now? I hate you, I love you, I hate that I love you. I didn't want to write a song, cause I didn't want anyone thinking, I still care about you. Earth. Oh, ja, allemaal geweldige hits die inmiddels dus alweer tien jaar oud zijn, ja.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 Cause the thing- 538 8 Offenbalk, miles away. Jouw hit, jouw 538. Radio 538. En dat is voor de volgende artiest geen enkel probleem. Nee, Harry Stels is namelijk echt een behoorlijke marathon van naad. Vorig jaar rende hij de marathon van Tokio en die van Berlijn. En die van Berlijn zelfs onder de drie uur. En voor degene die net als ik niet weten of dat heel goed is, collega Jordi Warners die deed er acht en een half uur over. Harry Stels, hoor je nu. Things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 Jouw hits, jouw 538. I am a DVD. Introduce me to... I leave. met vanavond, vannacht en morgenochtend enorme gladheid. Ja, in het noorden rijden er geen bussen, tentamen zijn gecanceld. Kortom, koud. Dus zometeen gaan we even strooien met vijf 538-sjaals en mutsen. Ja, je kunt ze heel makkelijk binnen. Hoe je dat kan winnen, dat hoor je zometeen. En Eva Max die begint sowieso alvast met strooien. onderweg!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 daar is de pizza. Oké okay, team, vreet hè? Uh, Social deal, deals die je niet mag missen. Kies jouw passende raamdecoratie bij Karwei. Profiteer nu van 35% korting op bijna alle jaloezieën. Ook op maatwerk. Karwei, maak het mooier. Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl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 Optimal Proteïne. Smaakt lekker. Voelt goed. Nieuw optimaal Proteïne Extra. Een handig flesje met extra vezels en multivitamines. Gratis cv-ketel? Kijk op remeha.nl slash gratis.